Ja. Ik vind het is vervelend om zo gebonden te zijn. Mm -hmm. Doe jij s'avonds nog wel eens wat? Als dat niet een onbescheiden dag is? Niets. Als je de krant uit hebt, is het de rest voor de avond voor me uit te kijken. Behalve als je zo'n artikel moet schrijven, toch zeker?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 Bart heeft tot nu toe altijd voor de nieuwjaarskaart gezorgd. Maar ik wil hem dit jaar liever niet vragen, omdat hij te druk heeft. Zou jij dat dit keer willen doen? Wat moet het dan zijn? Zijn er geen nieuwjaarsliedjes? Want ik weet toch geen nieuwjaarskaart mee maken. Of een afbeelding van een rommelpot? Is dat niet wat erg uh, afgezaagd? Wij houden ze wel bezig met alles wat afgezaagd is. Volkscultuur, iets afgezaagders kan je niet voorstellen. <lacht> afbeelding van een, een aantal muziekinstrumenten ook kunnen. Een doedelzak bijvoorbeeld.